Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De premier van Slowakije is neergeschoten. Hij is zwaar gewond. Het gebeurde in een dorpje in de buurt van de hoofdstad Bratislava, zegt correspondent Gien Balduk. Dus op ongeveer twee uur rijden ten oosten van Bratislava, daar zou de regering bijeenkomen in een cultureel centrum. Meerdere ministers waren daar al aangekomen en daar kwam vervolgens Fico ook aan. En daar is hij volgens getuigen van dichtbij geschoten. Er zouden meerdere schoten zijn geweest. Volgens Slovaakse media werd de premier in zijn buik geraakt. De dader zou zijn opgepakt. Verder is er nog veel onduidelijk over de schietpartij. Nog altijd praten de PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw kabinet. Sinds 10 uur vanochtend zitten ze weer bij elkaar nadat vannacht duidelijk werd dat de partijen eruit gaan komen. Er worden hier en daar nog wat dingen aangepast en de vraag wie de nieuwe premier gaat worden ligt ook nog op tafel. Voor 12 uur vannacht moet er een akkoord liggen. Het is onrustig in Franse gevangenissen. Dat heeft te maken met een ontsnapping van een gevangene gisteren, waarbij twee cipiers zijn gedood. Het politiebusje waarin de gevangene werd vervoerd, werd gisteren aangevallen door gewapende criminelen. Die wisten hem te bevrijden en sindsdien zijn ze spoorloos. Bij verschillende gevangenissen hebben medewerkers nu ingangen geblokkeerd. Ze eisen meer bescherming en betere werkomstandigheden. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. Afgelopen dagen was die dicht na de bezetting tijdens pro-Palestijnse demonstraties. Het bestuur heeft overwogen om langer dicht te blijven, maar het belang van de tienduizenden studenten weegt zwaarder. Toch gaat de UvA er niet van uit dat het vanaf nu rustig blijft. We zien een enorme woede en die delen wij ook over de oorlog in Gaza op dit moment. Maar we zien tegelijkertijd een aantal vreedzame demonstraties die dan na afloop uh, gekaapt worden door niet vreedzame activisten. Tot en met een jacht op mensen. Mensen hebben, er zijn echt in paniek de gebouwen uitgevlucht en dat is onacceptabel. De beveiliging bij de Unie is opgeschroefd en ze houden contact met de politie. Het weer, de rest van de dag is er in het midden en zuiden van het land... veel bewolking en kans op een bui, mogelijk ook met onweer. In het noorden is er juist volop zon en een stuk warmer... met maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Het wordt alweer wat drukker op de weg... Wat opvalt is de A9 van Alkmaar naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht staat een pechgeval. Gaat om een vrachtwagen, de rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Boulevard. Break I'm all in, I'm calling, no answer But you text me when you feel like When it feels right to you But I'm all, I'm all in I'm falling faster But if you're looking at me with the heart of doubt Don't kiss me right now Don't tell me that you need me Don't show up at my house All caught up in your feelings don't to En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Sloaakse premier Fico is neergeschoten. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is kritiek. Er waren volgens een Sloaakse tv-zender vier schoten te horen. Over hoe vaak en waar Fico geraakt werd lopen de berichten uiteen. Er zou een verdachte zijn opgepakt. Personeel in Franse gevangenissen eist betere werkomstandigheden na de moord op twee bewakers... De twee werden gisteren klemgereden en gedood... ...waarna een gevangene die ze vervoerden wist te ontsnappen. En die gevangene is nog altijd voortvluchtig. Wouter Kolf wordt de nieuwe commissaris van de koning in Zuid-Holland. De VVD'er is nu nog burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het weer, in het noorden zon, in het midden en zuiden van het land vallen buien. Morgen veel bewolking en vooral in de zuidelijke helft van het land buien.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 But we need to survive just like you